7 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Werkloosheid, niet-westerse allochtone jongeren gestegen, doden bij schietpartij Utrecht en minder drugsmoorden in Mexico. De werkloosheid onder niet-Westerse allochtone jongeren in Nederland loopt snel op. Dat zegt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. In het eerste kwartaal van vorig jaar zat nog 22% van deze groep zonder werk. Dit jaar is dat gestegen naar 29%. En onder autochtone jongeren, tussen 15 en 25, ligt de werkloosheid rond de 10%.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 Getuigen zagen drie mannen wegvluchten. De politie begon een klopjacht en daarbij zijn twee mannen aangehouden. Naar de laatste verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk was er voor de schietpartij in Utrecht een ruzie tussen het slachtoffer en de verdachte. President Calderon van Mexico zegt dat het aantal drugsmoorden in zijn land... in de eerste zes maanden van dit jaar is afgenomen. Er werden 15 tot 20 procent minder mensen om het leven gebracht... dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt Calderon in een interview met de Spaanse krant El País.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 Waarnemers betwijfelen of ziekte de echte reden is voor het vertrek van de legerleider die een belangrijke rol speelde binnen de Arbeiderspartij. Het is in Noord-Korea namelijk niet gebruikelijk dat zieke topfunctionarissen worden vervangen. Meestal nemen ondergeschikten de taken tijdelijk waar. Ook is de afgelopen tijd volgens de waarnemers niet gebleken dat de militair ziek is. Het ontslag zou te maken kunnen hebben met een nieuwe koers van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un die de macht in handen kreeg na het overlijden van zijn vader in december. In de stad Yame in het zuidwesten van Japan... zijn meer dan 3000 mensen nog altijd van de buitenwereld afgesloten... na de zware regenval van de afgelopen dagen. Het noodweer in Japan heeft dan zeker 26 mensen het leven gekost. Alle toegangswegen naar de stad zijn geblokkeerd... door landverschuivingen, overstromingen of omgevallen bomen. Het leger heeft met helikopters eten en drinken gebracht. In verband met de zware regenval in het zuiden van Japan... moesten de afgelopen dagen zo'n 250.000 mensen hun huis uit... Het weer is inmiddels zoveel beter geworden dat iedereen weer terug naar huis mag. Voorzitter van het Olympisch Comité van Libië is gisteren in Tripoli ontvoerd door gewapende mannen. Twee auto's met erin acht of negen mannen in een militair uniform... die hielden de auto van de voorzitter tegen. Zouden hem vriendelijk hebben gevraagd mee te komen. Mannen namen hem mee en sindsdien is niets meer van hem vernomen. Libische minister van Sport heeft de directe vrijlating geëist... van de voorzitter van het Olympisch Comité. Mister Clinton is bij haar bezoek aan Egypte bekogeld met tomaten, schoenen en een fles water. Dat werd gedaan door tegenstanders van de moslimbroederschap in de Egyptische stad Alexandrië. De auto van Clinton zou niet zijn geraakt. Het hele weekend waren in Egypte protesten tegen het bezoek van Clinton. De demonstranten zeggen dat de VS de moslimbroederschap heeft geholpen om aan de macht te komen. Clinton ontkende dat Washington rol heeft gespeeld bij de uitslag van de Egyptische verkiezingen. Een man uit Texas heeft na 42 jaar zijn gestolen sportauto weer terug. Na een jarenlang zoeken kwam hij er via eBay achter... dat zijn Aston Healy bij een dealer in Beverly Hills stond. Hij belde de autohandelaar en zei dat hij een gestolen auto in de verkoop had staan. De man had onder meer nog de originele sleutel en het eigendomsbewijs van de auto. Inmiddels heeft hij zijn sportwagen weer terug. Die heeft in eigen zeggen vooral veel emotionele waarde. In de auto nam hij zijn vrouw voor het eerst mee uit... Na het tweede afspraakje bleek zijn auto gestolen te zijn. De Franse politie gaat onderzoek doen naar het spijkerincident... in de Tour-etappe van gisteren. Tientallen de renners die reden lek nadat er spijkers op de weg waren gestrooid. Dat gebeurde tijdens een afdaling toen het peloton met zo'n 70 km per uur reed. Onder invloed van gele truidrager Bradley Wiggins hield het peloton de benen stil... zodat de renners die lek hadden gereden konden terugkeren. Het onderzoek wordt gedaan op verzoek van de directie van de Tour de France... die woedend is over de actie.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A28 naar Utrecht. Er staat 3 kilometer bij Amersfoort en op de A50 Arnhem naar Oswald... ook 3 kilometer tussen Heteren en Knoopend Ewijk. Verder is de A16 Breda richting Rotterdam afgesloten... tussen Knoopend Prinsenveel en Knoopend Zonzeel. Vanochtend vroeg is daar een vrachtwagen tegen een portaal... van de verkeerssignalering gereden. De weg ligt daar bezaaid met hooibalen. Um, verkeer in de regio Antwerp onderweg naar Rotterdam kan het beste omleiden via. Berg op Zoom, verkeer in de regio Tilburg richting Rotterdam, kan het beste omrijden via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Een driewerfvoering Nederland herrijst.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 Goedemorgen. Bijna een derde van de jonge allochtonen is werkloos. U hoort zo hoe dat komt. Problemen in Zuid-Soedan stapelen zich op. Na strijd met het noorden, de vluchtelingenstromen... en het voedselprobleem zijn er nu overstromingen. Koert Lindijer vertelt er zo over. En dan is het nog steeds niet zeker... wat er nou in het Syrische stadje Tremzee is gebeurd. Want dan zouden misschien wel 200 mensen zijn vermoord. Een massaslachting, zegt de oppositie. Maar klopt dat wel? Nee, zeggen de Verenigde Naties. Het was een militaire operatie waarbij zwaar geschut is gebruikt. Consument Sander van Horen was in Tremzee. Een stuk of dertig verse graven tel ik op de heuveltop naast Tremzee. Hoeveel mensen er in één graf liggen weet ik niet. Van een afstand heeft het Syrische leger op het dorp geschoten. Op basis van de destructie, sommige van de destructie die we konden observen. en ook de witness-akkoorden. Het lijkt dat de attack. was was op specifieke individuen, en particulier op oppositie- armiedefecteurs-activisten. Door het type verwoesting in het dorp stellen we vast dat het leger activisten en oppositieleden probeerde te doden, zegt een woordvoerder van de VN. En als ik de schade in het dorp bekijk, de gaten in de muren, de inslagen in de grond... dan zie ik dat er zware wapens zijn gebruikt. De ontkenning van de woordvoerder van de Syrische regering klinkt wat dat betreft wat hol. We hebben geen zware wapens gebruikt, alleen kleine wapens en mortieren. De mensen in het dorp vertelden me dit weekend ook over militairen en bendes uit de buurdorpen... die naar Tremzee kwamen om hele gezinnen af te slachten... Daarbij zijn ook messen gebruikt, zeggen ze. Een vrouw laat me nog een mes zien. ik dat Het is jufftie, hè? Waarnemers eh? van de Verenigde Naties spreken ook met deze mensen en concluderen dat grondtroepen, geen bendes uit buurtdorpen, maar grondtroepen, Trems hebben binnentrokken. Hoeveel doden er vielen, weet ook de VN nog niet. We kunnen bevestigen dat een van de FSA-leiders, de Free Syrian Army-leiders, is gedood. Wel, zegt de woordvoerder, dat een leider van het vrije Syrische Leger gedood is. En een dokter en zijn kinderen. Die zijn gedood toen er een mortiergranaat op hun huis neerkwam. In totaal zijn er in onze gevechten met de terroristen maar vijf huizen beschadigd... zegt de woordvoerder van de Syrische regering. Maar in Tremzee tel ik meer huizen die beschadigd, uitgebrand of compleet verwoest zijn. Ook een school trouwens. Dus alhoewel niets erop wijst dat er hier een sectarische slagpartij heeft plaatsgevonden... zoals de oppositie beweert, zijn er hier tegelijkertijd wel veel doden gevallen... Onder meer dus door het gebruik van zware wapens. We roepen de regering op om te stoppen met het gebruik van zware wapens in bevolkingscentra, zegt de VN. Maar na de gevechten in Tremzee zijn er ook op nieuwe plaatsen zware wapens ingezet, in dorpen en in steden. Sander van Hoorn, onze correspondent, die op het ogenblik in Syrië is. Hulporganisaties in Zuid-Soedan luiden de noodklok, want de opvangkampen zitten overvol met vluchtelingen uit het noorden en iedere dag komen er ook nog weer eens honderden bij. Het leidt tot problemen, want door het regenseizoen is het lastig om hulpgoederen in het gebied te krijgen. We praten erover met onze correspondent in Afrika, Koert Lindijen. Uh, Koert, uh, hoe is het zo ver kunnen komen? Want dit is wel een combinatie van heel veel problemen. We zijn natuurlijk in het zuiden van uh, Soedan in twee zuidelijke gebieden, uh, zijn al een jaar lang twee grote oorlogen aan de gang. Dat is in de regio Blue Nile en in de regio Nuba Bergen. Uh, die bo boeren die worden daar gebombardeerd door uh, de luchtmacht van het uh, Soedanese leger... Uh, mensen leven er in grotten, hele families. Tienduizenden mensen leven er in grotten omdat het te veilig is om in hun eigen huizen te leven. En daardoor wordt er natuurlijk niet geplant. En dat leidt tot honger. Uh, en tot, uh, tot vluchtelingen in het kamp Jida in Zuid-Soedan, dus net over de grens van Soedan, uh, uh, zitten 60.000 uh, vluchtelingen in een kamp. Volgens hulporganisaties komen er 500 iedere dag bij. In een ander kamp bij Maban zitten zeven. 70.000 uh, vluchtelingen, uh, ook, ook daar en vooral daar is de situatie uiterst slecht. Er is geen gegarandeerde aanvoer van voedsel, zelfs water kan niet worden aangevoerd door de slechte wegen uh, op, uh, op dit uh, moment. En de humanitaire situatie is daar dramatisch slecht. Ja. Zuid-Soedan uh, is net een jaar oud, hè. dat is uitbundig gevierd. De bevolking was zo blij dat ze nu eindelijk onafhankelijk waren van het noorden. Uh, hoezeer bedreigen al deze problemen die jonge staat? Uh... Zuid-Soedan zelf heeft te maken met honger. Krijgt nu ook vluchtelingen uit Soedan, dus het voormalige Noord-Soedan. Dat leidt tot grote instabiliteit. Er is een conflict over de 1800 kilometer lange grens. Er is conflict over de export van olie. Kortom, een uiterst explosieve situatie. Waar ook dit weekend tijdens de topbijeenkomst van de Afrikaanse Unie in Addis Ababa weer over is gepraat. Het goede nieuws daarvan is dat sinds heel lang twee presidenten, president Omar al-Bashir van Soedan en president Salva Kiir van zuid soedan daar een privé van een uur hebben gehad. En dat heeft de hoop iets doen toenemen dat er uh, binnenkort een einde kan worden gemaakt aan dit conflict. Dat nogmaals tot grote humanitaire problemen leidt. En uh, is het wel in, in blik en vizier van de hulporganisaties? Het grote probleem is dat de regering van Soudaan geen hulpoperaties toelaat in de regio Blue Nile en in de regio uh, Nuba Mountains. Alleen illegaal kan daar worden voedsel afgeleverd. Dat is heel erg moeilijk. Ik weet van een kerk, kerkelijke werker... die is twee weken geleden is die met zijn vrachtwagentje vertrokken... naar de Nuba-bergen om daar voedsel af te leveren. Ik hoorde gisteren dat hij nog steeds die rit... die eigenlijk 24 uur had moeten duren, nog steeds niet op bestemming is aangekomen en hem met zijn vrachtwagentje vastzit in uh, de modder. Dus de hulporganisaties kunnen niet veel anders doen op, in dit stadium... dan uh, iets over de grens in zuid soedan voedsel uh, deponeren. Daar hebben ze te weinig geld voor. Ook bij de EU-meeting in Adenzamerba is opnieuw opgeroepen... dat de VN daar geld voor uh, beschikbaar moet gaan stellen en andere hulporganisaties. Maar vooralsnog komt die hulpoperatie uitermate langzaam... ...opgang en is er heel veel nood. Kurt Lindijer over de situatie in Zuid-Soedan. Dat is niet bepaald trotsleur. U hoort zo meer over de verkiezingen in september... ...want u mag naar de stembus om uw favoriete partij... ...een lijstkeizertrekker te kiezen. Maar misschien wilt u ook wel iets weten... ...over hun inspiratiebronnen en idolen. Krijgt u zo te horen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Johnson Hoka. De A16 Breda richting Rotterdam is afgesloten... tussen knooppunt Prinsseveel en, en knooppunt Zonzeel. Vanochtend vroeg is daar een vrachtwagen geladen met strobalen... en tegen een portaal van een verkeerssignalering gereden. De chauffeur is inmiddels bevrijd en de weg ligt bezaaid met hooibalen. En verkeer in de regio Antwerpen. Onderweg naar Rotterdam kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. En het verkeer in de regio Tilburg onderweg naar Rotterdam... kan het beste omrijden via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Dit is het NOS Radio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 Buffalo Springfield hoorde u met For What the Word? Het is 17 minuten over 7. Werkloosheid onder allochtone jongeren in Nederland loopt hard op. Drie op de tien allochtone jongeren zit zonder werk. Niet westerse allochtonen hebben we het dan over. Dus mensen bijvoorbeeld uit Marokko en Turkije. Ik ga erover praten met uh, onderzoeker van Forum, multiculturele organisatie. Suzanne Wolf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het? Waarom neemt de werkloosheid in deze groep zo toe? Uh, nou ja, de werkloosheid is onder deze groep altijd al hoger geweest. Ja. Maar de laatste paar maanden neemt het echt heel sterk toe. En nou ja, de reden daarachter, gedeeltelijk ligt het ook aan, de, aan opleiding en taalvaardigheid. Dat is gewoon altijd nog wat lager dan bij allochtone, uh, autochtone jongeren. En sociale vaardigheden als werknemer zijn vaak minder. Ze hebben een minder goed netwerk om werk te vinden. Maar ook beeldvorming speelt een rol. Ja. Uh, ja, uit, uit, uit ander onderzoek van Forum blijkt dat werkgevers vaak, vaak denken dat hun klanten, hun afnemers, leveranciers en zo, uh, liever geen contact hebben met allochtone medewerkers. En dat ze dan, als het gaat om functies in de frontdesk, dus receptionisten, vertegenwoordigers, verkoper, dat ze dan liever een autochtone medewerker aannemen. Dus daar speelt discriminatie ook nog? Ja, nou, uit hetzelfde onderzoek blijkt ook wel dat, dat werkgevers op zich wel, ge wel gewoon allochto allochtonen werknemers aan willen nemen. Maar dat ook doordat er nu crisis is, dat het gewoon moeilijker is om, uh, om ze vast te houden. Want allochtonen hm. zijn vaak jonger en starters op de arbeidsmarkt. Ja, maar zegt u, als er, als er keuze is, dan liever niet? Dan liever niet een allochtoon? Um, vaak liever niet. Dat blijkt ook uit een ander onderzoek van SCP. Maar... Uh, vooral niet als het gaat om frontdesk-functies. Uh, ja. Dus functies aan de voorkant. Oké. Okay. Maar goed, de hoofdoorzaak is natuurlijk uh, de crisis. Hè? De, de werkloosheid neemt toe, ja. werkgelegenheid neemt af. En dan is deze groep uh, de eerste die afvalt? Bij jongeren hebben het gewoon moeilijk om op de arbeidsmarkt te komen. Als ze een baan krijgen, is het heel vaak tijdelijk. Dus dan zijn ze inderdaad de eerste die afvallen. Um, wat we ook denken is dat um, heel, heel veel jongeren hebben lange, zijn langer door gaan leren omdat er crisis was. En we vermoeden dat ze nu op de arbeidsmarkt beginnen te komen. Dus dat we nu ook extra jongeren uh, werk zoeken. Ja, dus, dus de concurrentie wordt ook groter? Ja, de concurrentie wordt groter waardoor of zij of andere jongeren niet meer aan het werk komen. Ja. Hoe staat het trouwens onder alle allochtonen? Of het nou jongeren of wat ouderen zijn, weet u dat? Um, de werkloosheid onder getoon is over het algemeen zo'n twee à drie keer, op dit moment drie keer hoger dan onder autochtonen Nederlanders. Oké. Okay. Um, welke groepen worden vooral getroffen? Welke, ik noemde al uh, Marokkanen en, en Turken. Zijn dat inderdaad uh, diegenen die het slechtst aan het werk komen? Ja, onder de jongeren zijn het vooral Marokkaanse-Turkse jongeren, ook wel Surinaamse jongeren, terwijl die het altijd wel goed deden. De hoogopgeleiden worden erg goed getroffen. Dat zijn ook vaak de jongeren weer, de hoogopgeleiden. En in het algemeen, je ziet ook wel dat vrouwen het vaker werkloos worden nu. Maar Marokkaanse en Turkse vrouwen. Ja. Heeft u ook aanbevelingen? Want wat zou je eraan moeten doen? Uh, nou, ik denk dat de overheid er veel meer aandacht aan moet besteden. Want als we nu naar de verkiezingsprogramma's kijken... dan zien we dat de overheid vooral heel veel aandacht heeft... voor sociaal-culturele integratie. Terwijl voor jongeren juist de economische integratie is goed onderwijs, goed werk... Uh, dat dat voor hen heel belangrijk is om mee te kunnen doen. Ja. En uh, de overheid zou bijvoorbeeld met werkgevers afspraken kunnen maken... over extra werkplekken, traineeplekken, uh, stageplaatsen. Er was ook een taas voor, voor jeugdwerkloosheid... die zou opnieuw gerevitaliseerd kunnen worden bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ja, want op zich is het onderwijs wel goed... maar je zou ze alvast beter moeten voorbereiden op het werk? Ja, het onderwijs is, is veel beter. Uh, veel beter dan 10, 20 jaar geleden. Maar wat vaak misgaat is inderdaad de overgang om werk te vinden. Vooral nu het crisis is. Goed. Suzanne Wolf van Forum, onderzoekster daar. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In september uh, mag u een nieuwe Tweede Kamer gaan kiezen. Komende dagen aandacht voor de lijsttrekkers bij die Tweede Kamerverkiezingen. Uh, voor hun idolen en inspiratiebronnen. Ik ben Marianne Tieman, leider van de Partij voor de Dieren. En uw idool is? Mijn idool is Paul McCartney. Waarom? Nou, het is een geweldige muzikant. Hij is vegetariër en hij is ook een grote dierenvriend. En ik heb hem een keer ontmoet en ik ga hem ook deze zomer nog een keer ontmoeten. Dat vind ik natuurlijk geweldig. Wat is het belangrijkste? Zijn muziek of uh, dat hij vegetariër is? Ja. Allebei natuurlijk, maar ik vind het mooi dat een vegetariër ook heel veel mooie muziek kan maken. Maar uh, ja, ook, ook zijn verhaal waarom hij vegetariër is geworden sprak me ook heel erg aan. Hij was als jongetje was een keer aan het hengelen. En terwijl hij die arme vis uit het water trok dacht hij opeens, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Want het leven van die vis is net zo belangrijk als het leven voor mij is. Dat vond ik zo'n mooie gedachte, van, ja, dat, je, dat je dat als jongetje al beseft, van, dat het leven voor elk levende wezen net zo belangrijk is als het leven voor jou is, uh, dat hij al meteen mijn sympathie uh, had. Wanneer kwam u daar zelf achter? Ik uh, Zelf veel later. Hij was een klein jongetje, maar ik was uh, student van 23. Dus uh, bij mij duurde het wat langer. En hoe kwam u daar achter? Ik had heel veel beelden gezien van de bio-industrie en ik dacht op een gegeven moment, nou dat wil ik niet meer laten gebeuren in mijn naam. Dat, dat, dat, dat kan niet meer, dus ik, ik stop ermee. Wat is het belangrijkste doel? Wat wil u veranderen? Ik denk dat ik het uh, allerbelangrijkste vind uh, om, om mensen ervan bewust te laten zijn... dat als wij een samenleving willen waar respect is en waar met mededogen uh, wordt gehandeld... dat we dan moeten beginnen met alle kwetsbaars, de, de dieren die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En ook in deze tijden van crisis dan zie je ook dat heel veel mensen... Uh, denken van, ja, we hebben het geld nagejaagd... maar ten koste van onze leefomgeving. Ten koste van ons, ons welzijn, onze welvaart. Dus ik hoop dat we weer terug kunnen gaan... naar de dingen die echt van waarde zijn. En uh, nou, de omgang met dieren is daar een van de, van, van, de, van de dingen die je kunt doen... om weer respectvol en uh, met mededogen in het leven te staan. Wat is het beste nummer van Paul McCartney? Ik denk dat ik het uh, beste nummer vind... Er zijn er wel heel veel... Um, nou, even los van de Beatles, want dat zijn natuurlijk echt geweldige songs. Maar van hem, van zijn soloalbums, vind ik Here Today het mooiste. Dat is een heel mooi, uh, ingehouden, gevoelig nummer. And if I said, I really knew you well, what would your answer be, if you were here today. U gaat hem ontmoeten op 1 augustus. Wat gaat u precies doen? Ja, Op 1 augustus ga ik naar Londen en dan zal ik hem ontmoeten... om met hem te spreken over onze documentaire... die in het kader van ons tienjarig bestaan van de Partij voor de Dier wordt gemaakt. En uh, hij heeft ook een uh, campagne, dat heet Meet Free Monday. En ik heb ook, zoals misschien sommige mensen al weten... tijdens Prinsjesdag ook een koksmuts uh, opgehad... met Meet Free Monday op uh, geborduurd. En dat had hij gezien... En daar wil ik het ook nog even met hem over hebben, want hij had mij direct daarna een telegram gestuurd naar Prinsesdag. En daarin zei hij: Ja, ik heb u gezien op het gekostumeerde bal van de Koningin. Daar bedoelde hij Prinsesdag mee. En ik vind het geweldig dat u op deze manier aandacht vraagt voor mijn campagne. Nou, ik was natuurlijk erg trots toen hij dat zei. What deze campaign suggests is just for one day a week you think about not eating meat. It's not like we just have a little bit of meat here. Some countries eat meat for every single meal. It's not doing a any good. En wat deed u toen meteen? Toen uh, heb ik uh, meteen uh, zijn management uh, opgebeld en gevraagd van: goh, uh, ik zou hem heel graag een keertje willen ontmoeten. En toen speelde hij in een gelderdoom en uh, kreeg ik uh, vrijkaarten en kon ik er samen met uh, mijn collega uh, er naartoe. En uh, natuurlijk met een fotocamera bij ons. En hoe was dat? Ja, dat is heel gek. Uh, van tevoren denk je van nou, dan gaan we wel eventjes uh, backstage en vertellen even dat wij ook uh, erg veel uh, bezig zijn met uh, mensen te overtuigen dat je minder vlees moet eten. En dat wordt een heel zakelijk gesprek. Maar hij liet even op zich wachten. En mijn collega en ik die zaten op een gegeven moment echt als een soort groupies daar te shaken. En te wachten tot hij binnenkwam. Want het heeft toch iets magisch om hem te zien. Kleine meisjes. Ja, wat een beetje van alsof je weer een tienermeisje bent. En er zijn er vervolgens foto's van gemaakt. Maar die zijn allemaal bewogen. Allemaal mislukt. want je wilt animals of not. Dat is aan to Of je nu dieren wilt eten of niet, dat is aan to Of je de planeet wilt redden, of je je eigen toekomst misschien is dat niet alleen aan je. Wat gaat u nu anders doen op 1 augustus? Ik heb een, een professionele cameraman en fotograaf mee. Wat moet die zeggen? Stempartij voor de dieren. Nou, ik geloof dat hij niet echt uh, zich wil commenteren aan een politieke partij. Dus is ook goed dat hij dat, uh, dat hij dat niet wil. Maar ik vind het dan geweldig dat hij gewoon heel erg achter, uh, achter ons staat. Wanneer is het geslaagd dan, die 1 augustus? Het ontmoeten is al heel erg mooi. En uh, ja, ik vind het uh, al geslaagd als ik hem een paar vragen kan stellen... over van, goh, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen inspireren... om diervriendelijker te worden en uh, milieuvriendelijker. U wil natuurlijk ook winnen bij de verkiezingen. Waar moet het op uitdraaien? Als je kijkt naar de peilingen, dan zitten wij tussen de drie en de vier zetels... En dat is hartstikke mooi. Dus het zou mooi zijn als we het kunnen verdubbelen. En ik denk ook dat het goed is om je als kiezer te realiseren... dat uh, deze verkiezingen met name de kleine partijen ertoe gaan doen. Want geen enkele grote partij wordt groter dan 30, 35 zetels. De coalitievorming wordt heel erg lastig. In ieder geval vaak niet met de gewenste meerderheid aan zetels. Dus de kleine partijen zullen juist het verschil kunnen maken. En uh, nou ja, dus het heeft een, absoluut een meerwaarde om op onze partij te stemmen. Wil u mee regeren? Nou, dat is niet mijn eerste... Uh, ambitie om mee te regeren. Ik vind dat er te veel partijen... met compromissen de verkiezingen ingaan... met het oog naar andere partijen ge gericht... om te kijken of ze ergens een deal kunnen sluiten... om op het plus te kunnen zitten. Wij gaan met onze idealen de verkiezingen in. En uh, dan uh, wordt het heel duidelijk... waar wel steun van ons te verwachten valt... en waar niet. Komt uh, Paul McCartney op de verkiezingsposter te staan? Nee. Maar welk nummer gaat mee op campagne? Welk nummer? Uh, even denken... Nou, misschien is het dan toch wel leuk om te zeggen let it be, let it be. No. En dan is het gelukt. En uh, dan zijn de verkiezingen geslaagd voor de Partij voor de dieren. Zeker, ja. En dan denk ik echt dat we een heel duidelijk signaal hebben afgegeven en kunnen afgeven dat uh, de politiek veel meer vast moet blijven houden aan uh, zijn idealen. When I find in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.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 Beatles hoorde u met Let It Be en daarvoor Marianne Thieme... lijsttrekker voor de Partij van de Dieren over Paul McCartney... en zijn en ook haar idealen. Peter Blok maakte de bijdrage. Als ik bij een prospect zit, wil ik direct een vervolgafspraak kunnen inplannen... voor een collega van sales. Maar hoe dan?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 Met elke avond om 9 uur een topdocumentaire. Ga voor meer informatie naar HollandDoc.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Meer allochtone jongeren werkloos en doden bij Schietpartij Utrecht. Het is iets over half acht. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen.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 Forum noemt de stijging dramatisch. Jonge allochtonen zouden sneller werkloos raken... omdat ze vaak tijdelijke contracten hebben. En ook is er volgens Forum nog altijd sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij in de wijk overvecht. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Buurbewoners hoorden meerdere knallen en zagen een man in elkaar zakken. Kort daarna overleed hij. De politie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 Het hele weekend waren in Egypte protesten tegen het bezoek van Clinton. Demonstranten zeggen dat de VS de moslimbroederschap heeft geholpen om aan de macht te komen. Clinton ontkent dat. De VS kan geen invloed hebben, al zou ze het willen, al dus Clinton.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 Het weer is inmiddels zoveel beter geworden dat iedereen weer terug mag naar huis. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk stelt een officieel onderzoek in naar het spijkerincident gisteren tijdens de 14e etappe in de Ronde van Frankrijk. Tientallen wielrenners die reden lek omdat vandalen spijkers op het wegdek hadden gegooid. Laurens ten Dam was één van de lekrijders. Ik zie in één keer uh, Costa terugzakken. kleuren lek rijden, bovenop rijdt Evans lek. Uh, twee van Astana die vallen. Ook lek. Mensen of lek. Uh, Kleurde nog een keer nadat hij teruggekomen was. Uh, want hij had een wiel van de plofmaat gehad. Daar zat ook iets in. Waarschijnlijk denk ik dat het spijt lag. En toen had ik zelf ook lek. En onder aanvoering van gele truidrager Bradley Wiggins hield het peloton de benen stil. Zodat de renners die lek hadden gereden konden terugkeren. Het onderzoek wordt gedaan op verzoek van de directie van de Tour de France. Die uiteraard woedend is over de actie. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zeer lokaal komt een bui voor.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 Dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A16 Breda richting Rotterdam is afgesloten... tussen Kloopend Prinsenveel en kloopend Zonzeel. Vanmorgen vroeg is daar een vrachtwagen... tegen een portaal van een verkeerssignalering gereden. De weg ligt daar bezuin met hooi balen. Een verkeerde regio Antwerpen onderweg naar Rotterdam... kan het beste omrijden via Berghem-Zoom. En een verkeerde regio Tilburg kan het beste omrijden... via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Fiel is op de A8 richting Amsterdam. Daar staat drie kilometer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 Maar dan nieuw? Natuurlijk. De Skoda Tourmodellen. Nu met een voordeel tot ruim 4100 euro. Kijk op skoda.nl Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. Met Tom van der Kamp. Met Pauline. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. We gaan naar Nijmegen, want de Vierdaagse feesten zijn daar natuurlijk zaterdag al begonnen. Verslaggever Colette van Une is in Nijmegen. Uh, Colette, hoe is men eigenlijk in uh, Nijmegen te spreken over die feesten? Hoe is het tot nu toe verlopen? Um, wel redelijk rustig, althans gisteren ging het goed. Er waren er maar drie aanhoudingen wegens belediging. Uh, bezit van een boksbeugel is aangetroffen. Zaterdag was het iets meer, toen waren er veertien mensen aangehouden. Goed, iedereen reist aan, he. richting Nijmegen, is al op de camping. Uh, daar ben jij nu ook, hoe is daar? Rustig, ik heb een beetje moeite om uh, uh, gewoon hardop met jou te praten, omdat ik bang ben om mensen wakker te maken. Het is echt: het camping staat een bommetje vol. Er zijn uh, vier velden, dat zijn gewoon een voetbalvelden. En uh, nou, daar staat het vol met campers, met caravans, sommigen wel met twee voortenten ervoor. En tentjes in alle uh, formaten. En in de meeste tenten is het nog hartstikke stil. Ik heb een paar mensen naar uh, de toiletten zien lopen met een uh, toilettasje onder hun arm. Maar de meeste mensen die denken, van: zolang ik uit kan slapen, ga ik het doen. En dat kan dus vandaag. Precies, laat ze nog maar even. Want vanaf morgen moeten ze vroeg op. Um, Hoeveel gaan er lopen dit jaar? De organisatie verwacht dat 42.000. Er zijn er 45.000 uh, ingeschreven. Zijn er zijn natuurlijk altijd een paar mensen die uh, toch last van hun, uh, van hun voeten krijgen... of uh, om andere redenen niet, uh, niet meedoen. 17.558 mensen, om heel precies te zijn... hebben hun startbewijs gisteren al opgehaald. En de rest moet dat vandaag doen. En dat moet voor vijf uur, want als je het dan niet hebt gedaan... dan mag je morgen niet beginnen. Hmm. Nou, goed. Uh, maak ze toch maar wakker. Want we willen wel wat horen vandaag. <laughs> Zal er, wil jij dat op je geweten hebben? Dat ik zeg, van, zeg maar dat ik hè? het gezegd heb. Ja, dat is okay, goed. Oké, okay. oké. Ja, Tot straks. Colette van UNE in Nijmegen dus. Nu op de camping van de Vierdaagse Lopers. Gaan we naar Sebastian Timmerman. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. In Frankrijk. Eindelijk succes was er dan daar voor de Rabobank. Luis Leon Sanchez ja. won die Tour etappe en a Een Spanjaard die de Nederlandse eer dus moet redden. Ja, doet hij goed, hè? Na nou, al dat, dat geld wat wij aan de Spanjaarden hebben moeten lenen. Dat hij, dat hij daar wat voor terug doet. Die grap die hebben we gisteravond al meermaals uh, gemaakt. En die hoorde iedereen ook al maken. Uh, maar hij redt wel weer de meubelen. En als je kijkt naar de erenlijst van die Luis Leon Sanchez dan is het wel echt een winnaarstype, hoor. Uh, hij wint uh, voor de vierde keer alweer een toeretappe. Vorig jaar won hij uh, ook voor de Rabobank een toeretappe. Er hadden die eigenlijk ook de meubelen voor de Rabobank ploeg. Dat was diezelfde rit waarin Johnny Hogeland in terecht uh, terechtkwam. Hij heeft dit jaar al een aantal hele grote zege's behaald... in, in, in grote koers als Parijs-Nice en de Ronde van Romandië. Het is eigenlijk precies de renner die wij in Nederland op dit moment uh, uh, missen. Waarvan je zeker weet dat hij altijd wel een etappe wint in zo'n grote ronde. Ja, die nu iets extra's heeft... Heeft. En nou wonde je hem gisteren en helaas wordt het dan toch wat overschaduwd... door dat kopspijkersincident. Weet je er al ja. iets meer over? Nee, nee. Ik, de Franse politie uh, is bezig met een onderzoek. Uh, het gebeurde dus allemaal op die, die uh, muur de Die tweede grote klim van, uh, van de eerste categorie. Aangezien uh, Cadel Evans uh, op de top van Wiel moest verwisselen... lijkt het mij dat de eerste kopspijkers al net voor de top lagen... Uh, maar uh, de ASO heeft uh, de, de gendarmes die aanwezig zijn in de tour ingeschakeld. Ik neem aan dat die beelden zullen gaan bekijken. Uh, ik denk persoonlijk dat het gebeurd is tussen uh, de passage van de kopgroep en het peloton. Want als er zoveel renners lekkerheden, Laura Stedon vertelde het mij ook, uh, ze stonden links en rechts overal. Uh, in dat peloton, dan is het eigenlijk raar... dat er niemand is lekker gereden uh, bij de kopgroep. Ja. Maar ook geen ploegleiderswagen achter de kopgroep. Ook geen motorrijder die bij de kopgroep in de buurt reed. Die zijn er allemaal goed doorgekomen. Dus zelf heb ik het idee dat het gebeurd is... tussen de kopgroep en, uh, en het peloton. Uh, waar ook ploegleiderswagens werden getroffen... en ook motoren van de Franse televisie. Dus uh, ja, men zal op jacht gaan naar de daders. Het is natuurlijk een, een misselijke daad. Want moet je je voorstellen wat er in zo'n afdaling... wel niet kan gebeuren. Ja, gevaarlijk, dus gewoon, uh, ja. Ja, ja. Uh, overigens werd ik uh, op Twitter ook nog beschuldigd vanwege mijn achternaam, maar ik was het niet. <laughs> nou, dat is wel een hele flauwe grap. Uh, doet het trouwens iets ja. af aan van de overwinning van Sanchez, want uh, maar ha hadden ze ze nog achterhaald, denk je? Nee, nee. Ja. Uh, ik... Het was wel duidelijk al, want ze hadden nou uit mijn hoofd zeg ik 11, 12 minuten voorsprong op het moment dat het gebeurde. Het was wel duidelijk dat de winnaar uit de koproep moest komen, waar trouwens ook de Nederlander Steven Kruiswijk in zat. Ja. En die verdient ook wel een uh, nog even genoemd te worden, want die heeft uh, op het moment dat hij voelde gisteren dat hij zelf niet voor de dag zegen kon strijden, dat hij daar net niet sterk genoeg voor was, dat hij dat merkte, heeft hij zich uh, verder opgeofferd als het ware. Uh, te werken voor Luis Leon Sanchez, nou ja... Uh, Guiswijn kwam ook met een brede glimlach over de streep. Net als Tankik en Tendam, de twee andere overgebleven rados. Daar zal het een feestje zijn geweest gisteravond. Absoluut. En uh, de grote mannen dan nog even. Die sloten toch een gentleman's agreement. Althans, ja. daar leek het op. Wiggins wacht op Evans. Is zoiets logisch als, als een dergelijk voorval gebeurt? Ja, maar het is altijd een beetje de vraag wanneer gebeurt het wel, wanneer gebeurt het niet. Want uh, toen die hele grote massale valpartij was op weg naar Metz, toen gebeurde het niet. Sterker nog, toen ging men volle bak doorrijden, uh, waar de Rabo's onder andere uh, bijlagen. Uh, toen Kadel Evans lekker reed boven op de berg gebeurde er in eerste instantie niks. Laurens ten ging het vertellen bij, uh, bij Bradley Wiggins. Uh, maar er werd gedemareerd door een Fransman en er werd ook nog hard gereden door bijvoorbeeld de ploeg van Nibalië en Van der Broek. Pas toen Wiggins van de fiets moest wisselen... Toen werd het stilgelegd en kwam dat gentleman's agreement. Dus uh, uh, uiteindelijk zeg ik van ja, nou ja, het is netjes dat ze het zo doen. Maar het, is natuurlijk wel een het blijft een beetje vaag wanneer wel en wanneer niet. Want in eerste instantie reden ze toen Evans problemen had gewoon door. Sebastian Timmerman, dankjewel. U hoort hem uitgebreid vanmiddag tijdens de sportzomer op Radio 1. De etappe van vandaag. En over dat Kopspijker incident hoort u zo ook nog wel meer. Franse Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in. Overleden Rutger Kopland was niet alleen dichter, maar ook psychiater in Groningen. Spreekt zo met een collega van hem. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Johnson Hoka. Tale 16 de, de richting Rotterdam is nog steeds afgesloten. Tussen knopen het en knopen de Zonsel door een ongeluk met een vrachtwagen. Het is gelukkig weinig verkeer op de weg vanwege de vakantie. Dus het levert niet zo echt veel vertraging op. Maar toch, als u in de regio Antwerpen rijdt en u moet naar Rotterdam, kunt u het beste omrijden via Bergen op Zoom. En het verkeer in de regio Tilburg kan het beste omrijden via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Maar er staan de dagelijkse files in de regio Amsterdam op de A7, A8 en de A9. En in de regio Arnhem op de A50 naar Os. Daar staat tussen Heetrenken en Op het Ewijk 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Right from the start, knife in the heart, oh, jealousy. That wicked emotion, you cut me right open like stainless steel, oh, jealousy. You can kill a man with bullets, poison or a knife. When I saw you with another man. Heart of me just die, Oh, jealousy Now you can hear the thunder rolling You can feel the howling wind You can see the fire burning Somewhere deep within Oh, jealousy And having the heart Oh, jealousy that wicked emotion You cut me right open Like stainless steel Oh, jealousy Now I'm running through the city I'm running through the land I'm Searching and everywhere With the devil in my hand just see with street las my witness i'm about to man if i can you baby nobody can met jealousy De radio 1 sportzomerbus. En op de bus vandaag de hele dag Prem Radekisjoen, Prem, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er toch in Die Dam te doen? Nou, het is de gemeente Montferland in Gelderland. En ik ben nog aan het twijfelen of het officieel of niet de achterhoek is. Maar ik verheug me ontzettend op vandaag. Want je hebt de schutterij. Uh, dat zeg maar, uh, vroeger was, waren dat militie's om het maar zo te noemen, dat is de traditie geworden. En daar zijn vandaag, uh, gisteren, uh, de jaarlijkse uh, schietfeesten. Dus uh, we gaan even kijken wat er gebeurt. En als ik gelukkig heb, vanmiddag ook zelf schieten. Oh. Dus uh, ja, het militant in mij komt naar boven, zo. Ik wou dus zeggen, op... ben je daar wel van? Uh, ja, ik ben best wel, maar het mag niet. Maar uh, nee, het, het lijkt me wel leuk om, om het een keer uh, te doen. Op de kermis kan ik over het algemeen vrij goed schieten. Ik heb nog foto's om dat te bewijzen. Maar wat, wat het ook is, het is ook een soort soortzaamhorigheid. Het hele dorp loopt uit. Mensen gaan straks allemaal massaal naar de kermis. Dus het, het, het, het is iets meer dan alleen een schietwedstrijd. Uh, het is ook een, uh, ja, zeg maar het sociale gebeuren van het jaar. Dus uh, we zullen proberen om, om, om daar enigszins goed verslag van te doen. Wij zijn zeer benieuwd, Prem. Uh, we volgen je vandaag de hele dag. Ik dus... over een uur op dit. Absoluut. Bij de schuttersfeesten in Didam, gemeente Montferland dus. De meeste mensen kennen de vorige week overleden Rutger Kopland als dichter. Maar hij had ook een carrière als psychiater. Kopland, die eigenlijk Rudy van der Hoofdakte heet... werkte als hoogleraar biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oud collega en psychiater Von Stolen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nu lang met hem samengewerkt? Van 76 tot 95 ongeveer. O, dat is lang, ja, inderdaad. Dat en, is lang, ja. En waaraan vooral? Um, nou, ik was een collega-psychiater uh, op de afdeling waar hij werkte. We hadden allebei twee ja, gesloten afdelingen... waar ernstig uh, psychiatrische patiënten werden opgenomen. Hmm. En hij deed vooral uh, ja, de afdelingen met depressieve patiënten... en ik meer de afdeling met patiënten psychotisch waren. En, en hoe, hoe nauw werk je dan samen? Nou, hij, ik, hij was eerst een jaar meer eigenlijk later een soort oudere broer... maar hij was eerst opleider van mij toen, en, uh, toen ik daar assistent was. En ja, daarna dan... Je ziet veel patiënten samen. Je moet elkaar waarnemen. Um, ja, je doet ook samen onderwijs. Uh, dus aan, aan, aan de universiteit, dan, dan geef je onderwijs aan studenten. Je leidt assistenten op... Um, ja, en je doet patiëntenzorg. En hij deed dus ook, dat in de helft van zijn tijd... en de andere helft van de tijd was hij met onderzoek bezig... waarbij ik wel eens betrokken was bij onderzoek naar elektroshocktherapie, bijvoorbeeld. Ja. ja, daarover straks. Ga je dan als collega's automatisch ook van hem lezen, zijn poëzie lezen? Um, heb ik wel gedaan. Ik ben niet uh, een hele grote kenner van poëzie. Dus dat vond ik altijd wel uh, een beetje jammer. Ik heb het wel geprobeerd. Nou, maar maar, maar ho ik dat heb... hoeft ook niet. Vond u het nee. mooi? <laughs> ik vond het mooi, ja. Het is, het is heel leesbaar. En ik heb er nu natuurlijk ook weer, uh, weer af en toe wat over gelezen. Ja, ja het spreekt mij uh, toch wel heel veel aan. Paste het bij hem? Bij zijn persoon? En misschien ook wel I bij zijn werk? Ja, eigenlijk wel heel erg. Hij... Um... Ja, hij, wilde altijd, uh, hij was heel geïnteresseerd in het verhaal van een patiënt. Hij wilde ook altijd ja, toch wel zo precies mogelijk begrijpen... en ook formuleren en teruggeven aan, aan zo'n patiënt... van hoe hij dat verhaal hoorde. Ja, daar kon hij heel zorgvuldig in zijn. Dat, dat, daar, daar nam hij ook echt de tijd voor, altijd. Ja, over zijn werk wordt gezegd ja, dat hij had een um, ja, kalme toon. He, understatement, veel nuance. Uh -huh. Dat typeerde hem ook wel in zijn werk? Ja, hij had heel veel nuance en ja, hij was ook heel, heel precies. Ook als hij uh, ja, een artikel uh, van je uh, nakijkt, dan, dan kon je daar wel echt heel lang precies uh, over doen... om echt de goede zinnen samen met je te vinden. Uh, en ook gesprekken met patiënten, daar nam hij echt de tijd voor. Dat, dat werd ook altijd wel, uh, wel heel erg gewaardeerd. Ja, rust, kalmte, ja. Uh, nuance. Uh, die elektroshocktherapie, mm -hmm. is dat niet iets heel ingrijpends, iets heel... Vreed? Um, nou, uh, want verlooflijk ook een knes. Daar zie je dus een patiënt die zonder verdoving uh, Nikkelsen krijgt ja. daar een elektroshock. Dat is natuurlijk ontzettend dramatisch. Maar het, het was eigenlijk altijd zo dat mensen in slaap gebracht werden en ze kregen dan spierenslapper. Dan werd die elektroshock toegediend, wat eigenlijk het effect heeft dat je een uh, ja, epileptisch insult krijgt, wat je dan eigenlijk nauwelijks meer ziet. Behalve in een arm waar dan die spierenslapper niet komt, om te zien hoe het. Uh, goede werking is. En na ja, 15 minuten komt de patiënt weer bij, over het algemeen. Ja. En maar dan zijn de resultaten spectaculair. Dat was eigenlijk de, de electroshock. Maar hij was natuurlijk ook en daar komen we misschien nog op met, met slaapdeprivatie dat je mensen een hele nacht wakker houdt. En ja. ook met behandeling met licht. Maar dat zijn, zijn de, ingrijpende, ja. ingrijpende dingen toch? paste dat wel bij hem? Of, of ging hij echt voor wat het meeste effect had? Hij ging voor wat het meeste effect had, ja. ja, ja. ja en, en, want nee, die elektroshock, dat was natuurlijk een omstreden therapie. Nou, het was natuurlijk wel uh, ook de laatste maatregel. Er waren ook allemaal wettelijke regelingen wel, dat je alles geprobeerd moest hebben. Dat is eigenlijk nu ook nog wel zo dat het op het eind van depressiebehandeling nog een optie is. Maar ja, mensen die, die echt chronisch zeer ernstig depressief zijn, vaak ook met... Ja, wanen dat het nooit meer goed komt, dat is gewoon zo'n dramatisch bestaan. En dan na zo'n elektroshock zag je de mensen vaak wel over de afdeling lopen... naar reproducties kijken, het was echt spectaculair soms. En dat, dat integreerde hem natuurlijk ook uh, heel sterk. En er was, ja, de patiënten vroeger er ook om, die al eerder een keer Aha. depressief waren geweest. Dus het is niet zo dat het opgedrongen baat? werd. Nee. Die hadden daar baat bij en voelden ze absoluut zelf al... ja, ja. Nu heeft hij in 2005 ernstig ook toch een geluk gehad... Ja, en, en uh -huh. daarmee hersenbeschadiging opgelopen. In, in de praktijk ervaren hoe psychiatrie werkt. Ja, ja. Is hij daar anders van geworden? Wil u dat zeggen? Nou, hij, um... nou, ja, hij heeft zich wel gerealiseerd... Een aantal dingen zoals het is om een gesloten afdeling te zijn. En om zo afhankelijk te zijn. En uh, ja, toen hier wat bijkwam, zich het allemaal wat meer realiseerde. En ik denk, ja, hij heeft het erg moeilijk gevonden om bepaalde beperkingen te ervaren, denk ik. Hij, uh, hij was wel iemand die, die ja, eigenlijk zo liefst zo perfect mogelijk wilde functioneren, denk ik. Dus, um... Ja, dan ervaar je natuurlijk aan de lijf waar je al die jaren over gepraat hebt. Dat is, is natuurlijk lastig. Ja, ja, ja. ja. Uh, toch heeft hij daarna ook wel weer geschreven. Heeft u dat ook dat nog gelezen? Of? Ik heb zijn laatste bundel niet gelezen, nee. nee, uh. nee. En, en over zijn werk, want hij heeft ook uh, wel bundels geschreven hè, over de psychiatrie. Ja, ja. Uh, hoe waren die? Nou, hij heeft in de jaren zeventig een aantal... Ja, hij zat toen eigenlijk een soort genuanceerde positie in tegen de antipsychiatrie. Dat waren mensen die toen toch heel fel waren tegen wat ze dan het medisch model noemden waarin ja, eigenlijk gezegd werd, de psychiaters die, uh, ja, die labelen alles als ziekte... terwijl het uh, daartegenover stond het meer het sociale model... waarbij ja, mensen uh, afwijkend gedrag vertoonden... als gevolg van allemaal omstandigheden... en dan uh, ja, op een of manier uit de maatschappij gesluisd werden. Die twee posities, daar nam hij een tussenpositie in... en uh, ja, was erin ook wel heel kritisch uh, over de industrie bijvoorbeeld. Um, en... Ook uh, wel kritisch over iedereen die een, een, een, een heel uh, ja, reductionistisch of een heel uitgesproken zwart-wit standpunt innam uh, op een van die posities. Ja. Meneer Tolle van Stolen, hartelijk dank. Graag gedaan. Dat u even stil wilde staan bij de overlijden van uw collega Rudy van der Hoofdhaken, oftewel de dichter Rutge Kopland. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht met Bas Schemming. Ja, het gaat in de kranten natuurlijk ook over uh, Rutger Kopland. Het beroemdste gedicht van hem, Jonge Sla... staat op de voorpagina's van de Volkskrant en Trouw nog eens helemaal afgedrukt. Alle kranten besteden dus uitgebreid aandacht aan het overlijden van de dichter. En als psychiater zocht hij antwoorden. Als dichter stelde hij tijdloze vragen, schrijft de Volkskrant. Schrijven is uitvinden wat in je leeft, citeert Trouw de Dichter. Volgens de krant kenmerken zijn gedichten zich door een rustige praattoon... met milde ironie. Het is vooral de prijs die telt voor de zorgverzekeraars. Zes jaar na de invoering van de zorgverzekeringswet... letten ze bij het inkopen van ziekenhuiszorg nog altijd niet op de kwaliteit. Met dat verhaal open trouw. Bij invoering van de zorgverzekeringswet is afgesproken... dat zorgverzekeraars wel op de kwaliteit zouden gaan inkopen. Dat zou dan betere zorg opleveren. Maar ziekenhuisbestuurders stellen in de krant dat de kwaliteit er nog steeds niet toe doet. Ze noemen de jaarlijkse contractonderhandelingen een rituele dans... omdat het daarbij slechts om één ding gaat het ziekenhuisbudget zo laag mogelijk houden... Volgens één bestuurder kan het zo niet verder. Ziekenhuizen hebben niet voor niets grote financiële zorgen. De website van de BBC uitgebreid aandacht voor de militaire leider van Noord-Korea, Ri Jong ho Die is ontheven van al zijn taken, volgens de Noord-Koreaanse media vanwege ziekte. Maar waarnemers twijfelen of Ri wel echt ziek is. Normaal wordt een topfunctionaris tijdelijk vervangen als hij ziek is. En uit de, uh, niks de afgelopen tijd was op te maken dat de legerbaas zich niet uh, goed voelt. Ja, na acht uur trouwens, praat ik met Noord-Korea-kenner Remco Breuken daarover. De Britse krant The Sun claimt de meest gezochte nazi-misdadiger te hebben opgespoord in Budapest. Het gaat om de 97-jarige nazi-ladislaus Tchetchari. De man was in de Tweede Wereldoorlog het hoofd van de politie... in de Hongaarse stad Kozice. Tatari zou de deportatie hebben georganiseerd... van bijna 16.000 Joden uit een ghetto in die stad naar Auschwitz. In 1948, 1948 is hij ter dood veroordeeld. Maar hij vluchtte en bouwde een nieuwe identiteit op... als kunsthandelaar in Canada. Nou, in de kranten verder veel gezucht en gekreun over het slechte weer. Regen en een paar buien en daarna nog meer regen. Het kampeerde in het eigen land niet mee. Maar er is ook hoop, hè? Ja, want de Telegraaf is optimistisch... kijkt vooruit al naar volgende week... En Vanaf komende weken verdwijnt het trieste weer en begint de zomer. Staat in de krant. Eerst zien. Hallo. Absoluut.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 Iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf naar de hoogtepunten van de week. In dit is Radio 1. Borg, is de you speaking over there? Yes I'm speaking. Hans, pak jij de pallet links voor, John. Jij komt naast me staan en Bert, jij pakt hem rechts voor. Oké, okay, en nou tillen. Uw. Pas op voor je rug. Welke kant gaan we eigenlijk op? Rechtdoor lopen we zo naar vier op.